Jijver Galk. Een hoerspel naar een vertelling van Anton Chekhov door Joan O'Connor. Regie Rob Gierwey. Naar de verlichte ramen van de eetzaal, Het is nog in een toneelstuk. hè? Daar is grootmoeder. In een statige zijde japon. En daar staat Peter Gregory. Met gevouwen handen als bij het afnemen van de bier. En de diensters dekken de tafel. En daar komt mama. Jeugdig als altijd. zie je ook niet? Ja, zeker. Nog altijd mooi blond. Dezelfde diamanten ringen. Nog even chic gekleed. Jouw moeder loopt niet ze gegrijpt door de zaal. Als een nog in. Och, kom, Sasha. Mama mag de eigenaardigheden hebben, maar toch eens een bijzondere vrouw. Zeker, zeker. Heel bijzonder. Maar... Vertel eens, Lisa. Is het waar dat je gaat trouwen? Ja, dat is zo. Je zegt het alsof je op een praatje afgaat. En wie is de gelukkige? Toch niet die jongeman daar naast je grootmoeder? Ja, die is het. André. Wat zeg je me nou? Is dat André? De zoon van priester Gregory? Maar Oh ja, madame. Dus je wilt zeggen dat je met de zoon van een priester gaat trouwen? Waarom nou, doe je zo verbaasd? Och, ik weet niet. Dat klopt dat je altijd al jong willen trouwen? En hier in ons padje is er niet veel keus voor een jonge dame. Margea. Dat is erg onaardig van je om zoiets te zeggen. Heel onaardig. Het spijt me, Lisa. Ja, ik zie het al. Ik ben te lang weggebleven. Toen jij zeventien was, was jij een klein beetje verliefd op mij. Weet je nog, hè? Pas als je zeventien bent, ben je allicht wel op iemand verliefd. Klinkt niet erg slijnd, maar je hebt gelet. Dat is mijn verdiende loon van wat ik dan net over jouw aanstaande man heb gezegd. Kom, laten we niet kibbelen. Wanneer is de vrouwdag? Over vier weken. Ik hoop dat je tot zo lang blijft, Sascha. Natuurlijk ben ik zeker, mijn lieve Lisa. De grootmoeder heeft me voor de hele zomer uitgenodigd. Ja? Zelfs tot half september. O, oh, laat me het niet over de helder stellen. We zijn nu in mei. Heerlijk, om je diep adem te halen. En je dan voor te stellen dat er in de bossen en op het veld... een vrijwillig, verrukkelijk mooi nieuw leven begint. Nee. En hey, jij? Jij wilt me herinneren aan mist en vallende bladeren. Maar Sasha, luister eens. Ja? Kan je je werk zolang in de steek laten? Oh, oh, wat dat betreft. Ik heb een schilderkist en al andere spullen meegebracht. Dus ik kan hier wat werken. Oh, dus je wil... Het lijkt me goed, Lisa. Ik sta rustig niet te dringen om een maestro te worden met eerder diploma's en zo. Stel je voor. Steeds maar blokken in stoffige leslokalen. Nee, dat is niet voor mij. Geef mij de vrijheid. Dat ben ik kunt binnenkundige. Ja, maar... En dan denk Lisa. Hierover geen woord tegen je grootmoeder. Dat is toch een betaald mijn studie en ik moet haar te vriend houden. Mag niet, Lisa, als jij vanzelf. Ze gelooft zo stellig in je talent. En ze heeft je moeder op haar sterfbed beloofd dat ze je voor een beroep zou laten opleiden. Neem het niet zo zwaar op, mijn lieve kleine Lisa. Als ik zijn slotte geen erkend kunst wordt, ...nou, dan word ik wat anders. Zo moet je die dingen bekijken. In het uiterste geval kan ik altijd nog als violist in een café mijn brood verdienen. Dat doe ik toch al lang wanneer ik slecht bij kast oh, Lisa, het is daar in Moskou een echt gezellige boel, dat verzeker ik je. Precies een leventje voor jou... Een hoofdje? Dat mag dan niet geheimzinnig en verrukkelijk mooi zijn, zonder verborgen bent te leven. Maar we hebben daar een daverende pret. ja, goed. Een zomer op het land kan ook heel plezierig zijn. Zo, ze moeten naar binnen, Sasja, de soep wordt opgediend. En André mocht een jaloers, wat het Mijn André wordt niet jaloers. Mijn André, sowieso. Je hebt dat behoorlijk op een nummer gezet. Kom, we gaan. We maken ons entree door de openstaande deuren. En ik zet een onmistendbaar roederlijk geluid. Oh. Dat is als een muziek. Prachtig was het, Sasha. Heerlijk. En jij, Sasha, bent een geboren talent. Ik dank je. Mm. Vond jij dit werk van Tchaikovsky ook mooi, André? Oh, zeker. Bijzonder moeilijk. Bravo, Sasha. In Moskou interesseren wij ons erg voor de moderne componisten. Tchaikovsky is een van onze favorieten. En, omaatje, oh, wat hebben we u gezegd? Heeft Sasha talent of niet? Talent? Zeker, dat heeft hij. Het meer erger ik mij eraan dat hij een café speelt. Behoort dat soms tot de goede toon in Moskou? Tot de goede toon? Hoe bedoelt u, grootmoedertje? Hier speelt alleen het uitschot voor geld en café. Het is natuurlijk mogelijk dat de studenten in de grote stad een bepaalde status hebben bij het volksvermaak. Daar heb ik geen verstand van. Maar de gedachte dat de zoon van mijn dochter zich al viool spelen tussen de cafétafeltjes beweegt, net als een zigeuner, is mij onverdraaglijk. Ik vind dat beledigend. Ach, kom, kom, omaatje. Wees nu niet boos op hem. U hebt hem zelf de verloren zoon genoemd. Die voor uw eigen heil zijn huis heeft teruggevonden. Zulke harde woorden verdient hij dus niet. Vindt u ook niet, mama? Rustig. Prachtig, moeder. Op zichzelf spel heb ik niets aan te merken. Dat weet je wel, Katrina. prima. Nou, wie zou ooit hebben gedacht dat onze Sascha er later zo romantisch zou uitzien? Hij lijkt meer dan ooit op zijn moeder. Vindt u niet, mama? Zeker. Zeker, hij lijkt op haar. Een arme, lieve Anjinka, haar zieleris te intreden. Maar Sascha, zeg jij eens eerlijk. Werk jij wel zo hard? Ik werk niet. Ik ploeter. Wat een zonderlinge uitdrukking voor schilder. Ik ploeter. Als architect was, ik dat niet zou zeggen. Maar ik schilder. <laughs> Sascha, wist je dat, André? Jij ziet was geworden? Nee, dat wist ik niet. Oh, hij heeft heel grote plannen en een prachtig nieuw kantoor, vlak tegenover het station. Vader Gregory is erg trots op hem. Is het niet niet waardig vader? Ja, ja, zeker ben ik trots op hem. Hij heeft nooit anders dan architect willen worden. Zijn moeder had graag gezien dat hij priester was geworden, maar nee. Hij moest en zou voor architect willen. Huizen voor het volk, dat was zijn parool. God heeft zijn huizen en zijn dienaren. Ik zal een dienaar van het volk zijn. Zo is het toch, niet, André? Mm -hmm. Heb je dat niet altijd gezegd? <laughs> nou, schoonjongens kunnen het al voor de eigen wijs doen. Later wil ik er niet worden aan herinnerd. Maar het blijft een feit dat ik me tot taak heb gesteld huizen voor het vlok te bouwen. Ook al schreef ik dat niet van de dag heb. U moet hem daarin niet steunen, heer waarde vader. Huizen voor de armen. Dat zal ik nooit toestaan. Hoe dan ook, ons huis zal beeldig worden. Het huis voor André en mij. Dicht bij de hoofdstraat. Werkelijk prachtig. En stel je voor, Tasha, met een balzaal. Wat een weelde. Het huis is een huwelijkscadeau van oma. En op het ogenblik zijn we bezig met het uitzoeken van de meubelen. Eikenhouten kasten met koperbeslag. Wijnrode zijden gordijnen. Een eettafel zo groot dat ik de hele stad zou kunnen uitnodigen. En dan mijn boudoir. Dat zou je nog wel zien, Tasha. En misschien maak je dan een portret van mij, terwijl ik aan mijn schrijfstafel zit, met een zere pen in mijn hand, gebogen over het huishoudboek. Doe je dat, Sascha? Maar natuurlijk. En dan krijg je dat portret als huurlijk cadeau. En tegen iedereen die je ziet, zeg je dan, dit is mijn portret, geschilderd door Sascha Guro. We zijn samen opgegroeid en nu is hij een lovendheid. In Moskou klinkt zijn naam op een klok. En mijn jongen... Wanneer krijgen we een paar van je schilderijen te zien? Oh, binnenkort zal ik het wel een tentoonstelling, vader. Kijk, We kunnen hier wel een tentoonstelling voor je arrangeren. Daar zorg ik voor. Ik zal op het huis mijn instructies geven. Omaatje, Soumine. Tasha mag u toch nog wel omaatje blijven noemen, hè? Zeker, dat mag hij. Omaatje is hier in de omgeving nog altijd de ongekroonde koningin. En u de ongekroonde kroonprinses, tante Katrina? Wat dat betreft hebben we tot nu toe nog geen mededingsters. En André was nu binnenkort ook lid van de koninklijke familie. André is al iemand met een eigen reputatie. Geloof me niet dat hij uitsluitend huisjes bouwt. Hij zal al aardig op weg naar een schipperende carrière. Mama, nou, heeft André u al verteld dat prins Demidoff hem heeft benaderd voor het bouwen van een groot priëel in zijn paard? Jij herinnert de prins Demidoff van een rol in, Fasha. En of? Ik ben er echt van ondersteboven. Ons André zal ongetwijfeld een prominente persoonlijkheid worden. Als je in een kleine stad je naam in rode letters op de muur schildert, zien alle inwoners e hem. Maar in de grote stad, deze zoveel rode vroeggeschreven namen, dat het moeilijk is om onder die velen op te vallen. Maar ja, ik vond het dat jij mocht dat je eigen kleine vriendenkring hebt, waar ze je waarderen. Ja, zeker heb ik die. Een stel studenten, toneelspelers, musicies, schilders. En daarbij dan nog een paar gevestigde en respectabele lieden, zoals de journalist Vasilje Kamienev, mijn buurman. Ooit zei bij ons, is het nooit zang en vervelend. Avondjes dansen, nachtelijke debatten, knalfruiven als een van ons het een of andere succesboek. Oh, ons oh, stadsleven is een fijn leven. Waarmee, begrijp ik goed, ik niets ten nadelen van de provincie zeggen wil. Misschien gaan André en ik ook eenmaal naar Moskou. Hoort, lieve kind, André heeft hier van werk. Hij heeft mijn steun en die van de kerkelijke autoriteiten. Zelfs van militaire zijde. Waarom zou je naar Moskou trekken? Omdat wij hier leven als vissen in een kom. Moskou is de oceaan. Noncent, Lisa. Mijn lieve mevrouw Choumin. jonge meisjes hebben hun eigen dromen. Dat is heel natuurlijk. Maar dromen zijn niet anders dan dromen. Lisa's plaats is hier. Ja, ja. Getrouwd met een plaatselijke architect. Wat dat betreft is het niets aan de hand. Lijkt me zo. Wat ik hier doe kan ik overal elders doen. Dat merk in Siberië of in het Atlasgebergte. Ik zal hetzelfde doel nastreven. Toevallig woon ik nu in een kleine stad. Maar mijn doel blijft hetzelfde. Dat is alles. Zonder je te willen beledigen, lijkt mij dat het typische provinciale standpunt. Misschien is het een lofwaardige kijk op de dingen, maar. En noem het wat je wil. Maar wat er in de stad zoal voorvalt, is mij bepaald niet onbekend. Ik heb vrienden gehad die erop uit waren om in de grote stad op roem en welstand te komen. Hoe is het dan vergaan? Ondergegaan zijn ze in de strijd. Wat mij betreft, mij vangen ze niet voor een gevecht op leven en dood. Het stopt, het stopt, het stopt. Kom, kom, geen dispute. Die hadden jullie vroeger ook altijd. Wanneer zullen we Sassie ons huis laten zien, André? Zaterdagmiddag? Ben je dan vrij? Alleen maar een half uurtje, dan kunnen we hem alles laten zien. Je hebt dan toch geen afspraken, hè? Dit is onze prachtige balzaal. Morgen komen de werkzaarden vroeger vrij. Eindelijk vind ik het mooi, dat moet ik zeggen. Toe, André. Kijk niet voortdurend op je horloge. Ik wil toch niet zeggen dat je al weg moet? Laat anders je bezoek maar even wachten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat kan niet. Het is niemand minder dan een generaal in eigen persoon. Maar nou, ik hoop dat hij met een vrije hand laat om nieuwe kaffetters voor de drie te bouwen. Ik moet er dus zeker niet beginnen met de oude heer te ergeren. Nog vijf minuten dan. Nee, lieve, Lisa, nee. Ik moet weg. Je kunt Sasha de rest van het huiswerk alleen laten zien. Zes, lieveling. Als ik zou ook graag blijven, maar ik heb de commandant mijn woord beloofd dat ik mijn best zal doen voor zijn mensen. Spijt me. Die met elkaar morgen. Je grootmoeder is nog voor de lunch uitgenodigd. Kom dan bij het tentpoort, zoals gewoonlijk. Laten we zeggen om één omheen. Hm? Afgesproken? Ja. Goed, André. Wat Tot morgen gedaan. Dag, liefste. Tot ziens dan. Tot ziens. André. Zo, Sasha, Hier is dan verder niets meer te kijken. Je zult je moeten voorstellen hoe deze lege ruimte straks is gevuld met dansparen. Denk eens in, de heren in hun prachtige uniformen, de dames in gedecolteerde Japon, het geschieten van hun het druisen van zwijnen. het wagen van waaier. wat een prachtig gezicht zou dat zijn. Een prachtig gezicht, ja zeker. Het society leven van de provincie waarom niet. In welk geval, een aardig sprookje. Daar tussen de ramen... door de danserkest. Op een podium. Heel mooi. Maar nu terug naar de werkelijkheid. Daar is je boudoir? Wil je maar dat er zat te zien? In een boudoir? Ach, maar natuurlijk. We gaan we heen. Het is nu helemaal klaar tot in de kleinste kleinigheid. Ik ben er echt trots op. Mama en ik hebben het zelf woorden. Kijk maar. Deelig. Deelig. Buiten gewoon schik. Heel geschikt. Ja, voor jou. Je bent wel complimenten. Oh, jij hoort tegenwoordig niet anders dan complimentjes. Daarvoor ben je verloofd. Complimentjes? Nee, die maakt André niet. We hebben goed, André. zegt erom dat zijn mening. Dat is iets anders dan complimentjes. Als een man van een meisje houdt, is alles wat hij tegen haar zegt een compliment. Hoe kan dat dan? Heb ik jou zes jaar geleden niet altijd complimentjes gemaakt, Lisa? Ja, Sascha. Maar nu moet je dat niet meer doen. Ja. Ik geloof niet dat André dat prattig zou vinden. Mijn bedoeling is niet om André te plezier. Het? Als je dus niet wilt dat ik iets lief tegen je zeg, dan moet je met andere argumenten aankomen. En ik mag wachten tot je me vraagt op die mooie sofa te gaan zitten. Oh, nee, niet klaar. Natuurlijk. Ga zitten alsjeblieft. Dank je. Heb je hier alles in het blauw omdat dat zo goed bij die mooie ogen van je past? Weet je nog? Je vergeet me niet meer. Oh, Sascha, ik ben niet zo dwaas. Maar je hebt me vergeten, is het niet, Tisa? Je hebt me uit je geheugen weggevaagd. En nu ga je trouwen met de zoon van de eerwaarde vader Gregory, André. Nog steeds hetzelfde eigenwijze wenk, als ik het zo zeggen mag. Nee, Sascha, zo mag je het niet zeggen. Oh, nee, maar niet want. Je moet een beetje aardig zijn, Sascha. Gedraag je als een broer. Als broer heb ik dan het recht je de nest te lezen. Want een broerster is altijd. Denk je? Zeker. Dus, daar gaat hij dan. In die nauwelijks vier dagen dat ik hier ben, heb ik gemerkt dat jij veel te overhaast gaat trouwen. Je had moeten wachten. Dat is niet waar. Je hebt niet het recht mee te Je ja, dat... Eerst eens een tijdje in de wereld moeten rondkijken voordat jij je, je levenslang in deze kleine provincie schat niet opsluit. Tja, toch. Hoe durf je... En je soms vergeten dat je je hier jarenlang gelukkig hebt gevoeld? Dat was voordat ik de grote stad had leren kennen, Maar nu ben ik van inzien dat het bestaan hier... ondraaglijk vervelend en onbelullig is. Of denk jij soms dat het leven niet beter geeft... ...te bieden dan geboren te worden in een dom stadje... ...een jaar of wat te verliezen met een... ...met peuzelarijen... ...dan met een buurman te trouwen... ...oud te worden en te in alle stilte te worden bevraagd? Nee, dieke nee. Dan weet jij in Moskou wat beters van het leven te maken, dat beloof ik je... Jij zou je ogen uitkijken. Moskau. Daar zal ik wel nooit komen. Maar waarom? André wil hier zijn bestamen opbouwen. Je hebt gehoord wat hij heeft gezegd. Oh, Lisa. Was ik verleden jaren wat teruggekomen... dan zou ik hier de stad zijn binnengereden... van een prachtige schimmel. Jou, bij mij op het zadel hebben getild... en samen zouden wij van deur zijn gegaan... naar die heerlijke betoverende stad. Waar elke dag een belevenis is. Waar we lachen en zingen en dansen. Waar soms ook tranen vloeien... maar waar tenminste wordt geleefd. En waar ze weten wat hartstochtelijke liefde is. Dus ja. Hou op. Maak het me niet moeilijk. Hou zulke gedachten voor jezelf. Zo, geloof ik dat. Nog vier weken en dan ben ik André's vrouw. Ik hou innig veel van hem. Hij is een goed mens. Lief, vriendelijk en flink. Vriend. Een toonbeeld van eerlijkheid en oprechtheid. Waar anderen misschien schitteren als diamanten, zal hij niet opvallen. Maar hij is goud. Zuiver goud. Daarom word ik zijn vrouw. Elke verklaring is een soort verontschuldiging. Of vergis ik mij? Kom, Sasha, we moeten naar huis. Normaal verwacht we. Dat is geen antwoord op mijn vraag. De naaste komt om drie uur. Wil je de deur even sluiten, Sasha? Uw dienstwillige dienaar. En ik, van schouder Zo, zo. Oh, die jonge dame ziet er prachtig uit. Een schoonheid. Een sprookje gebruikt. Kan ik het maken? Oh, voorzichtig van Lisa. Ik maak de rug wel los. U zou de rijstraden kunnen breken. Dank ik. Ik hoop dat de kop u bevalt, mevrouw. En, uh, en ook u, excellentie. Oh ja, ik vind hem erg mooi. <laughs> Wat heerlijk. ...om zo'n dochter te hebben... ...met zo'n breitje komt de kathedraal eerst goed op z'n recht... Oh, ...en dat we worden getrouwd door die erwaarde vader Gregory... ...mijn nou, ideaal... Oh, ...in één woord... ...mijn nou, ideaal... ...zo, so, zo... So. ...dank u, oh, voor hoe ...overzichtig, alsjeblieft... So, ...past u op, daar gaat van uw schoen zitten zakken in de zon... ...zo... So. nu Doopje, die ik voor u hebt gemaakt, als de dag van gisteren, dit u nog wel excellentie. Ja, juffrouw, ja, ik weet het. Alvare de bradschappen is bijzonder mooi. Vind je ook niet, Lisa? Ben je er blij mee? Oh ja, erg mooi. Ik maak hem een complimentje, juffrouw, ja. De thee staat in de keuken, juffrouw, ja. Oh, dank u. Dan neemt u een paar kummelbroodjes mee voor uw moeder. Ik heb de kokken gezegd dat er een paar voor u moet inpakken. Dag Oh, dank u. Dank u, excellentie. Erg vriendelijk. Mijn lieve moeder is dol op kum broodjes. Dus eh, dan met op de volgende week, excellentie. Dan is de buitjapon klaar. Het, het, het komt allemaal keurig in orde. Dank u. Dag, je vrouw. Ja. Dag, excellentie. Dank u, Lisa. Lisa, wat heb je? Je lijkt me zo verstoord. Is er iets? Hebben de werklui iets verkeerd gedaan? Oh, nee, mama. Wat is er dan, kindje? Wat top je over? Nergens over, mama. Hij is niet. Oh, ik weet het al. Jij hebt gekibbeld met André. Dat is het. Maar als je van elkaar houdt, dus je ouds het wist hm. Dan heeft het lelijk mis, mama. André en ik hebben nog nooit één kwaad woord met elkaar gehad. En toch. Wat bedoel je? Oh, mama, help me toch. Ik heb altijd zo hartstochtelijk verlangd te kunnen trouwen. En André is zo'n goede man, zo knap en zo lief. Ik ken hem al zo ongelooflijk lang. En toch vraag ik me af hoe het komt dat ik me zo eenzaam voel. Zouden alle meisjes dat hebben voor haar huwelijk? Ik, ik heb zo het gevoel dat ik een eindeloos vervelend leven tegemoet ga. Maar kindje toch? Hoe kom je op zulke vreemde gedachten? Ik heb je nog nooit horen spreken. Je houdt immers van André. Mooi, oh, je bent alleen maar wat zenuwachtig en dat is heel begrijpelijk. Maar als je eenmaal getrouwd bent en weer terug in het leven van alle dag... Dan zou je oh zeggen... nee, mama, dat niet. God, nam nou niet. Lisa, je maakt niet een rust op mijn viertje. Ik weet het niet. Ik heb vannacht geen hoogdicht gedaan. En vanmorgen heel vroeg ben ik opgestaan. Toen ik naar buiten keek, zag ik hoe de zon het gras met zijn gouden stralen overgocht... En het leek alsof de tuin zijn winterkleed wilde afleggen en mooi en jong worden. En van binnen juichte het in me. Het is nu mij. Alles bloeit en groeit en ik ga trouwen. Maar dadelijk toen overviel me de angst voor een leer en vrouwen toekomst. Oh mama, help me toch. Zeg dat die sombere gedachten voorbij gaan. Nee, Natuurlijk gaan die voorbij. Je moet niet zo overromantisch zijn. Zo geëxalteerd en poëtisch. Ze vindt in boeken. Maar in dagelijks leven leidt het alleen maar tot de leerstellingen. Je moet de dingen praktisch zien. Met twee benen op de grond staan en naar tevredenheid en standvastigheid streven. Neem een voorbeeld aan omaatje. Ze heeft alles bereikt vanuit ze heeft verlangd: aanzien, prestige, zekerheid. Met wat overleg handigheid kun jij hetzelfde bereiken. Ik wil niet handig zijn en berekenend. Ik wil. Ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Koud en koud toch, niet. Wij moeten de dingen nemen zoals God ze op onze weg legt. En er het beste van maken. Hoe kunt u zoiets zeggen, mama? U die u van uzelf hebt. Oh, ik bedoel niet dat u geen mooie kleren of je hebt. Maar uw leven, wat is nu uw leven? Zo moet je niet door je moeder spreken, Lisa. Sinds het vader dood, hebt u in één angst voor oma geleefd. Ze heeft papa steeds in een hoek gedrukt, Lisa. Ze heeft het nooit kunnen verdragen dat hij iets betekende. dat hij iets van zichzelf had. Het huis, het landgoed, de winkels op de markt, dat alles was en is van oma. En u, mama? Verzet u er zich goed tegen dat u alleen maar een stuk van de huishouding bent? Dat u nog minder hebt in te brengen dan de bedienden? Die kunnen nog naar een andere betrekking uitkijken. Maar u? Nee, zelfs dat kunt u niet. Lisa. Je bent onbeschaamd en, en brutaal. Alles wat ik zeg is waar en dat weet u best. Als haar de orders die u het personeel geeft niet bevallen, geeft ze tegenorders. Als haar de vrienden die u maakt niet aanstaan, dan zorgt ze dan dat ze wegblijven. Ze commandeert de eerwaarde vader Gregory alsof het een knecht is. Zij maakt uit dat Sasha kunstschilder wordt of hij wil of niet. Sasha mag blij zijn dat hij oma's geld heeft om van te leven. En Sasha is vrij. Hij is een vrij mens. Als hij wil, kan hij leven als een figeuner, en niemand kan hem tegenhouden. Maar ja, dan altijd van oma's geld. Oh, ik weet het wel. Tasha heeft je ontevreden gemaakt met zijn mooie praatjes over het Bohemian leven in Moskou. Dat verbaast me niet. Nee, mama, heus niet. Dat het mij iets kan schelen wat Tasha doet of laat. Maar in elk geval is hij uit deze benauwde kooi hier weggevlogen. En soms zou ik hem kunnen benijden. Probeer nu kalm te zijn Dan ga wat rusten. Ga ha, wat rusten. Dat is uw pil voor alle kwalen. Toen, Lisa, beheers je een beetje. Wat Sasha betreft vind ik dat hij bijzonder ondankbaar is. Om niet te zeggen onfatsoenlijk. Zijn wij dan fatsoenlijk? Wij, wij leven hier in provinciale luxe. Met een overvloed aan eten en drinken. Met de bedienden de beste kleren. Wij, wij hebben onze vrijheid ervoor oh, verkocht. God. Lisa, je bent belachelijk. Vrijheid? Wat versta jij daaronder? Wat zou ik willen weten? Het recht om in een achterbuurt van Moskou te wonen en droog brood te eten? Nee. Het werkt om eens buiten de gevangenismuren te kijken. Hoe weet ik dat ik daar te zien krijg? Misschien een straaltje geluk. Geluk? Mogelijk even ongrijpbaar als de zonsondergang. En toch elke centimeter die er dichterbij komt is een soort van overwinning. Romantische nonsens. Domme neusjesfantasieën. Wat zou André hier wel zeggen als hij dat hoorde? Ja, Wat zou hij zeggen. Oh, Pas maar op, kindje, dat je niet op nog meer van dergelijke dwaze gedachten komt. Anders zal ik oma vragen Sasha te verbieden met je portret door te gaan. Hoe ook. Jij moet je tijd besteden aan André. En zeker niet aan Sasha. Je hoofd een beetje omhoog, niet, hè? Je bent in een andere houding gaan zitten. Nee. Wacht, ik, ik zal het je even laten zien. Kijk, ja, zo, zo bedoel ik dat. Je moet me recht aankijken en die krulletjes die, die een beetje over je voorhoofd. Dat ging dus een beetje, een beetje stijf. Je zei toch dat je alleen maar een paar schetsen wilde maken? Net toch goed. tot prachtig zacht haar heb je toch? Mag ik het even losmaken? Dan maak ik er vlechten van. Uh, nee hoor. Oh, maar je bent toch mijn model? Ik mag toch wel zeggen hoe mijn model eruit niet zien? Zet je je modellen altijd zo naar je hand. Zo langs de hals te en de hand te pakken. Sasha, toch? Lisa. Allerliefste Lisa. Kom, Sasha, ga nu wittekenen. Toch. Verbeeld je dat er iemand binnenkwam? Iedereen weet toch dat ik bezig ben met jou te schilderen. Een lieve engel van een Lisa. Hou je niet meer van me? Oh, Sasha. Sasha, breng me niet in toewaring. Wat een heerlijk woord. Als ik je lieve kleine handjes kus. Zo nu. Denk ik je dan even, wacht Als ik mijn arm op je mooie schouders sla, denk je dan... ...dat je Jan een zonder avontuur overgeeft? Ben jij heus bang dat ik er met je van doorga? Oh, oh. God. Oh, goh, graag. Ik dacht dat het hier was. Waar Komt u toch verder in waarde, vader Komt u toch verder. Ik ben bezig een schets van Lisa te maken voordat ik haar portret ga schilderen. Wilt u niet eens kijken hoe ik op schiet? Oh, oh, oh ja, mijn jongen. Goed. Is het. Zo. Ja. Ik kan niet zeggen. Er is nog zo weinig te zien. Het leek me niet dat je zo ijverig aan het werk was toen ik daar binnenkwam. Ik was even opgestaan omdat ik niet tevreden was met de houding van Lisa hoofd. Ze had er aandacht meer bij haar muziek dan bij mij. Maar u zocht oma. Ja, ja, ja. Ze is in de tuin. En ze veegt die man die de paden zo ophogen en de mantel uit. Ze gaf hem er net zelfs met de stok van langs. En u had hem eens moeten horen kennen. U zult het nogal vinden. Eh, op, je zou dat een vijfde moeder zijn gegaan. Eh, kom, ik zal de terrasdeuren voor u openmaken en ze klemmen nogal. Zo, oh, dat is dat, uw waardevader. Wat u dat, mevrouw? Ik denk dat u haar de tulpen verder vindt. Dank je, eh, dank je, mijn beste jongen. Dank je. Hij keek wel wat verbaasd. Ik geloof dat ik dat heel handig heb opgeknapt. Hij zal oma natuurlijk niet naar huis gaan dan. En op zondag komt hij terug. Hij komt elke zondagmiddag. En in de tussentijd zal hij er wel het eindig aan denken. En als hij maar met een niet spreekt. Kom lieveling, speel je nog terugzijder nou, en hou je geen als je niet hoort. Als er iemand binnenkomt, zien ze twee onschuldige jonge mensen die de kunst beoefenen. Vasha, wij zijn toch twee onschuldige jonge mensen. Zijn we dat, Lise? Zijn we dat? En als we onschuldig zijn, hoe lang dan nog? Mader Gregory, had u het niet te zwaar op. Spreek u eens rustig met mijn kleindochter. Het kind is alleen maar wat teenuigachtig. Maar mijn zoon André maakt zich zorgen. Het is toch maar één week voor de trouwdag... en Lita heeft afwisselend huil en lachbui. Daarbij schijnt ze steeds iets met Sascha te moeten overleggen. Ze heeft toch ook wel opgemerkt dat ze zich in geen enkel opzicht bezighoudt met haar en André's toekomst. En ik kan mij indenken dat dat André bijzonder hoog zit. Ja, hij topt daarover. En geen wonder... En wat vindt u dan dat ik eraan kan doen? Wel, mevrouw Schumin, ik vind dat u Sasta moest vragen te vertrekken. Eerwaarde vader, misschien mag ik u verzoeken de zoon van mijn peetdochter buiten onze discussie te houden. Maar hij. André moet zich als een man door zijn moeilijkheden heen slaan. Maar excellent. En als hij dat zelf niet kan, doet u het dan voor hem. Maar wat moet ik dan doen? Bidden, eerwaarde vader, bidden. U bent een eenvoudig man, vader, maar als vertegenwoordiger van onze lieve heer, moet u toch wel een uitleg weten. In plaats daarvan komt u bij mij uithuilen omdat uw zoon zich als een sukkel gedraagt. Kan mijn mooi echtgenoot worden. Nu moet hij eerst tonen wat hij waard is. Nu. Later als ik getrouwd is, zien we wel verder. Of anders doe het niets meer voor hem om hem te pousseren. En dan is het uit met hem. Dat weet u zelf wel. Toe mama, niet zo. En jij, Katrina, ga jij je dochter maar eens op de orde roepen voordat ze ons allemaal gek hebt. Kom, en nu O, dat is André. We zouden nu binnen gaan thee drinken. We mogen komen met zwaar me tegelijk opzetten. En André? Goedemiddag, ga wel. Is Lisa hier niet? Zet je ogen open en stel geen domme vragen, André. Dat zou ze toch zijn? Het duurt. Die zal wel ergens op de groene wijl lopen te dromen, of onder het groene loofert. Dat schijn er geliefkozen plekjes te zijn. Het zou me niets verbazen als je er bij de fontein zit, met haar hoofd in de wolken en haar voeten in het natte gras. Dat prevelt de sentimentele gedichten. Kom, jongen, ga haar zoeken. En geen dwaze gevoeligheden meer. Zeg haar waar het op staat. Laat zien wie de baas is. Nee toch, Sasha. Toch niet. Mijn kleine liefste Lisa, wat is nu één kusje? Voor jou betekent het misschien niets, maar voor mij... Kunt je, Lisa, ben je toch bang? Het ene ogenblik ben je vastbesloten er door te gaan en de wijde wereld te ontdekken. En het andere ogenblik verlang je naar dat veilige kooitje dat op je wacht. En naar die saaie André met zijn plannige voor huisjes voor de armen. Ja, het is waar. Hoe ik me keer of wen, alles benauwd. Is? Kom nu, Lisa. Je moet een beetje flink zijn. Wie wil er nu veilig in een kooi leven? Geef me wat tijd om na te denken. Tijd? Je begrijpt toch Lisa, dat ik eerlijk van plan was morgen te vertrekken. En dat doe ik ook. O, Sascha! Trekken. Nee, niet mooi, zeg. Ja, ik moet gaan. Ik kan het hier niet aan je huishouden, niet één dag. Oma die ons allemaal de wet stelt... en je arme mama... met haar geklept over de aristocratie, terwijl ze steeds probeert te verdoezelen... dat ze niets anders is dan een vernederde dus slagin. En dan... mijn hemel... dit stadje vol met doodje vliegen... provinciale landbeflanders... smuzeleggen dus alle mannetjes die elkaar verdreven bij het kaartspel. Maar Sascha hoe zou ik hier ooit weg kunnen... Hoe zou ik dat ooit kunnen? Ik heb hier zoveel wat me pind. Ben jij dan al onze oude plannen vergeten, Lisa? Ik was nog maar een schoolmeisje toen we die plannen maakten. Maar Moskou is er nog altijd. En vijf marmeren trappen op heb ik mijn kamer. Kijk je toch eens Het prachtige uitzicht. De paleizen, Het Kremlin, De kerken, De rivier. En boven alles mijn vrienden. Daar weten ze wat jonge liefde is. En daar zou je niet bang zijn om gekust te worden. Oh, Sasha. Kom. Kijk maar aan, Lisa. En zie je dat je morgen met hem meegaat. Morgen. Zo gauw al. Denk toch het aan André. Waarom zou ik? Denk dan aan mijn moeder. Of een omaatje. Oma zal maar beslist ergens. Een vriend van mij is advocaat. Die zal wel zorgen dat dat niet gebeurt. En dat zal wel van je studie terechtkomen. Denk eens aan de toelagen die je van me krijgt. Die zou ik nooit in gevaar willen brengen. Ik kan het zonder haar geld stellen. Ik heb een eigen manier van leven. Maar... Lisa, Lisa. wees flink en kies. Kies het avontuur. Oh, Sasha, je moet me niet... Kijk in mijn ogen, Lisa. Zweer maar dat je met me meegaat. Lisa. En jij, Sascha. Jij? Grote zo Ik heb je altijd al verdacht. En nu heb ik je betrapt. Dat kost je je leven als je dat mag geven. Oh, André. Oh. Jij. Jij, jij schoft. Jij vuile schoft. Waar haal jij de brutaliteit van daar, Een meisje te verleiden... Een meisje door op het punt staat de vrouw van een ander te worden. Oh, oh. Maar ze toch niet taal, dat weet je toch? Je valt niet te lachen. Als ik zeg dat je eraan gaat, dan meen ik dat. Ik vermoord je. Boord? Nee, nee. Geen moord, wees maar niet bang. We maken er een behoorlijk duel van. Een heus duel? Ja, ik daag je uit. Dat meen je toch niet? En als je mij doodschiet, dan kan me dat niet schelen. Maar man, dat is gekke werk. Je weet het. Ik heb je voor een duel uitgedaagd. Geef me je antwoord. En wanneer wil je deze klucht gaan opvoeren? Morgen. André, ik smeep je. En waar? Bij, bij de wegkruising in de kambost. André, André, doe ik smeep je. Om zes uur. Om de zullen te alle bijzonderheden weten. Doe André, laat ik je alles uitleggen. Ik... Jij hebt geen schuld, Ik zal je nooit iets verwijten. Nooit minder van je houden dan heb ik mijn hele leven heb gedaan. Mijn liefde voor je is groot genoeg om ervoor te willen sterven als dat moet. André, je bent niet goed wijs. Denk je heus dat ik je dood wil? André, lieve André, luister toch naar me. Nee, nee, nee, nee niet. Morgen naar die Wat is dat te Mijn beste jongen, laten we ophouden met deze komedie. We leven in de negentiende eeuw. Je weet toch immers, die zijn uit de mode. Waag je aan een eerlijk gevecht met mij of ik vermoord je eigen handen? Ook oh, de heen. wie had dat ooit kunnen denken? En ik heb altijd gedacht dat hij een lam was. Treiter me niet of het zou je brouwen. Voor geen geld van wereld zou ik je treiteren, mijn beste man. Maar hoor eens, heb je ooit een pistool in handen gehad? Wat gaat jou daaraan. Oh, een hele Voor het geval dat jij er een of mij afhuurt. Je kletspraatjes zullen je niet helpen. Je hebt me onderschat, vriend Pasha. Dus, morgen om zes uur in het kabelfiebos. André, André, kom terug. Doe het, je kom terug. Jonge, jonge Ismes. Oh, Sasha. Dat niet, Nu wel niet. Hij schiet je dood. en neemt het. En als ik hem nu dood schiet... Oh, oh, nee. Dat vroeg. Maak je maar geen zorgen. Dat doe ik niet. Maar je moet nu besluiten. Ga je morgen met me mee. Sasha. Geef antwoord, Lisa. Je bedoelt het als jij wint. Niets af. Ga je morgen met me mee. Of wil jij samenleven met een sukkel... die denkt dat een gevoelskwestie... met een pistool van nood opgelost? maar die geluk zou zeggen... ...mij en Moskou... ...of het huis in de hoofdstraat samen met André. Hij houdt van mij. Je lijkt jezelf met de gedachte dat hij bereid is voor jou te vechten, nee. Nee, kindje, nee, hij vecht voor zijn gekwetste ijdelheid. En geloof je nu heus dat hij na vandaag nog hetzelfde voor je voelt? Vast niet. Hij moet geen vrouw die hem belachelijk heeft gemaakt. Een vrouw die hij steeds zou wantrouwen. Geloof je dan... ...dat hij niet meer van me houdt? Hoe dan ook. Deze bespottelijke onzin van een duel tekent hem ten voeten uit... Hoe zou jij ooit een man kunnen trouwen die je oudste vriend wil vermoorden? Dus, hoe staat het? Oh, moeten mijn dromen zo waar worden? Al mijn visioenen van de grote stad, al mijn hoop dat het leven de een of andere dag echt zal beginnen. Zorg dat je morgenochtend om half zes klaarstaat. Maar neem zoveel mogelijk van je bezittingen mee. Ik wacht op je met de raaddag. Dit is het einde van het eerste spoor. Oh, Sascha, ik begrijp er niets meer van. We hadden rechtsaf moeten staan voor het kabalskibot. En, en dat was nu net de bedoeling. Vlug, Lisa. De trein vertrekt dadelijk. Kom mee naar het loket. Hé, hey, daar, Jollon. Maar Sascha... Wat liefst u even, meneer. Rij je het eens terug naar het huis van de Samir de Choumin. Hier is het geld. Dank u wel, Edelie. Maar, eh... Uh, komt er door. Ja, breng eerst die koffer naar de trein. En, eh... Uh, hou twee plaatsen voor ons vast. Tweede klas. Jawel, Edelie. Blijf bij mij, Lisa. Hey, Ik ben helemaal niet waar. Twee hey. hey, enkele reis, Moskou. Tweede klas. Houdt me, alsjeblieft. Dank u. Eerste perrool. Loppen, Lisa. Fesha! Fesha! Hier, hier is de coupé even, meneer. Ik dacht je best nog eens. Jongen, meneer, jongen. Dat was op het lippetje. Ik dacht zeker dat we zouden missen. Maar, Sacha, het is wel. Je wel? Ik, ik zie hem al staan. Die plechtige André. Met de secondanten en die stole. Zet je de wek op, mijn meid. Sasha. Hé, Sasha, hè? Ja, waar is die Wat is dat? Yeah. Nog Nee, speciaal, ja, dank je. ik Maar wat heb je met onze Lisa gedaan? De bergkaren. Ja, Hij beperkt? Zou Ze het zelf zijn? Ze moet niks voor jullie grote stadslui hebben. Ze is bang voor jullie allemaal. Ach, maar toch niet voor mij. Dat verdient niet. Maar is naast, hiernaast? Ah, ver mogelijk weg van Korspiaan zijn accordeon. Maar dan een beetje uit de schuilhoek, hè? Wees wat lieverig. Oh. Ik moet gaan afzien te komen. Ze werkt marsiaal te of uit Masha haar op de zenuwen. Wat denk je? Ik wil er wat om te redden, dat je haar niets over Masha verteld hebt. Voordat je haar naar Moskou meenam. <laughs> Alleen natuurlijk niet. Ja. Ik had eens een beetje opgerekend. dat ieder of andere gaan we haar wel zo meenemen, maar nee, nee. Twee volle maanden hangt ze nu al aan mijn nek. Ik, ik, ik moet er niet langer. Ik vind er een schoonere strijd van je. Dat jij haar zomer naar Moskou met mij Dat <laughs> <De> Beste vaderie. <laughs> Elk letterslot heeft een eigen combinatie. Je bent een verzekerloze schort, niet Niet minder. Ik heb nog gegeven wat ze nodig had. Een ongebonden leven. Plezier. Rollen mensen om erin. In plaats van zekerheid het avontuur. In plaats van de harde werkelijkheid dromen. Kan ik het helpen dat ze die kansen allemaal op heeft gelaten? Het stellig geloof dat je van me hield. En je weet dat het al een leugen is geweest. mevrouw allemaal in? Ik dacht niet anders. Dat ze mij alleen als gif zou beschouwen... En zoals geen man, maar tenminste de, de minnaar aan de hakster slaapt. Je had dat beter moeten begrijpen. Ze onderscheidt het door haar afkomst van alle andere jongens. Goeie hemel, vader, hou je houdt je fantasie van, van haatjes voor je krantartikelen. En mij zijn alle kastjes verhaal. <laughs> Zelfs dit daglicht. Ik ga met de praten. Dat moet je doen. Nasja, liever Kom, we gaan dansen. Ik neem me niet kwalijk. Liza. Ja. Heb je nog een ogenblikje voor? Oh, ja zeker, Vasily. Amuseer je je nogal vanavond? Nee, niet erg. Maar omdat ik me niet amuseer, hoef ik jouw plezier nog niet te bederven. Hm. Maak je me niet bezorgd over mij? Nee, ik maak wel bezorgd over jou. Je hebt heimwee. Hm. Sascha heeft een slechte dienst bewezen door je hier te brengen. Het is niet alleen zijn schat. Ikzelf wilde met alle geweld naar Moskou. En ik ben er zeker van... dat hij op zijn manier... lichthartig als hij eerst nog dacht... dat hij een groot plezier deed. Ah, hij heeft er dus niets kwaads mee bedoeld. Maar ook niets goed. Je bent verwitterd. Hm. Jij en de vrouw zijn altijd goed voor me geweest, vader. Maar de andere... hou die vrienden, waarmee hij zo is opgezet... Je ze zeker serieus. En zij zijn ten slotte niet de hele stad. Maar ze zijn alles wat ik te zien krijg. Er is zoveel theatraal gedoe. zoveel egoïsme. En er zijn zoveel grote woorden, maar alles zonder hart. Deze mensen trappen op de dingen die ik belangrijk vind. Armelisa. En dit heerlijke leventje van jullie in Moskou, wat is het helemaal? Een aan een schakeling van leugens, overdreven sentimenten, teleurstelling. Daarom ga je niet naar huis. Hm? Terug naar je leven van vroeger. Hoe zou ik kunnen? Niets herhaalt zich. Niets komt terug. Je moet niet wanhopen, Lisa. Het is een, een zo anders niet. Je familie en alle mensen thuis die van je houden, die zijn er nog. Zouden ze er werkelijk nog zijn? Zou ik ze weer vinden als ik terugging? Ach, maar natuurlijk. We zijn heel blij dat je hier bent. Maar bij ons ben je niet veilig. Het kan Sacha niet schelen wat er van me wordt. Zolang ik hem niet hinder bij zijn pleziertjes. En de anderen... Ze maken een tekeningetje van me. Of schrijven een artikeltje over het verloren meisje uit de provincie. Of ze plagen me met Sacha's liefje. Masha, Oh, het is heus geen slecht meisje. Ze leeft van haar geld. Het geld dat ze verdient met zingen in een café chantant. Ja, uit een oogpunt van die is dat niet fijn. is er nu nacht in voor me. Ze berachten me allemaal. Ze onthouden de opmerkingen die ik soms in alle ontschuld maak, en maken ze later misbruik van. Nou, hoofd omhoog, Lisa. Laat je niet opslokken. Ga eenvoudig terug naar huis en maak het beste van de ervaring die je hebt opgedaan in de grote stad. Ten slotte is in alles wel iets goeds. Misschien heb je gelijk, Fatouli. Maar stel je voor dat ze me niet willen binnenlaten, niet mijn grootmoeder en moeder. Daar moet je op voorbereid zijn, zeker en als ze mezelf terug willen hebben. De gedachte dat ik weer in dezelfde stad woon als André. te ontdekken dat hij intussen met een ander meisje is getrouwd. Mijn gouden André... die ik in de steek heb gelaten. Voor elke fout moet je betalen. Dat is niet helemaal zo. Maar als je familie je verstoot... dan kom je terug in Moskou... en dan zoeken we een betrekking voor je. Als overnambte bijvoorbeeld. Je zult heus niet omkomen van de honger. Maar nu, je rijdt naar huis... Heb je geld? Nee. Maar ik zou een kunnen verkopen. Goed, doe dat dan. En vertel het vanavond aan Tasha. Mijn vrouw en ik zullen je missen. Maar één ding zegt je, Lisa. De een of andere dag kom ik naar jouw stadje... en dan schrijf ik een prachtig artikel voor mijn krant. Dat zou toch fijn zijn, niet? niet mm. van je, Vatili. Wat er ook gebeurt, ik zal je altijd dankbaar blijven. Nee, massa. Het zijn allemaal dronken van nee. alvenij. Ik ben alleen dronken van liefde voor mijn beeldschone massa. Oh. Vasily en Lisa. Beste jongen, hoe heb ik het nou? Als je foutje dat is wist... Hou je bom, Doe wat je wilt. maar probeer niet Lisa of mij te beledigen. Kijk, kijk. Meneer zit hoog te varen. Dat is het toppunt. Lisa vanavond met mevrouw en mij. Laat de briefje voor Sasha achter, pak je spullen en trek bij ons in. Morgen kun je je sieraden verkopen en dan ga je terug naar huis. Er is iemand aan de voordeur. Maak het even open, van jullie. je nog toe? Kun je het wel zonder dienstpersoneel doen? Laat mij. Ik maak snel wel open. Lisa. Mama. Ja, ik ben het. Ik kom terug. Maar de Lisa. De grootmoeder. Wie is daar? Niemand. En niemand. moeder. Dus er is niemand komt hard op de deur. Graag je zo'n Katrina. Wie is het? Lisa! Hoe durf jij je gezicht niet te laten zien? Wat een brutaliteit! Dicht die deur, Katrina! Moeder, één ogenblik, alstublieft Liefst daarop, laat hem buiten staan. Ik heb je gezegd dat het kind nooit meer een voet over de drempel zou zetten. Blijf die deur, zeg ik! Lisa. Lisa, mijn lieve kind. Hier, neem een deur. Nee, mama. Je geld neem ik niet aan. Hoe vlug voor dat ze ontziet. Nee, mama. Ik ben naar huis gekomen om vergeving en onderdak te zoeken. En in plaats daarvan geeft u me geld. Gaat u maar weer naar grootmoeder en houdt u uw geld. Maar Lisa, wat wil je dan naartoe? toe? Dat is mijn zaak. Ik kan er niets aan doen. Grootmoeder. Ik kom wel ergens terecht. Gaat u terug naar huis, moeder. Het gaat u goed. Oh, oh, mijn kind. Mijn arme kind. Lisa. Lisa. God, om, net op tijd. André. Ik keek uit het raam van mijn kantoor en zag je het station binnengaan. Ik ben meteen naar beneden gerend en gelukkig nog net op tijd. Oh, Lisa. Je was toch niet van plan weg te gaan zonder mij op te zoeken? Ik, eh, ik wist niet of je... Oh, André. Mama en oma nou, hebben me deur geweest. Mijn arme lieveling. Als je eens wist hoe ik het onmogelijk heb gedaan om je te vinden... hoe ik hemel en aarde heb bewogen, om mocht je, je adres te komen. wat zeg je, Lisa? Bracht je geen ring? Nee. Ben je niet getrouwd? Nee. Oh, madame. Oh, mijn kindje. Nee, nee, nee, nee, niet huilen. Nooit zou je meer hoeven te huilen. Morgen ga je trouwen. Zeg toe, zeg Ja. Ons huis wacht nog altijd op ons en ik heb een prachtpaal. Prins Dimidov heeft me gevraagd een oh, grote villa te bouwen op zijn landgoed. <laughs> we hebben oma niet nodig en ook haar geld niet. Maar ik kan ons leven helemaal in zoals we zelf willen. Oh, André. Ik ben zo enig blij en. en dankbaar. Ja, kom mee, Lisa. Hoe heb ik ooit van je kunnen weggaan? <laughs> Wat een uitgezochte plek voor een liefde zijn. Hè. Hallo, Katje ja wel, de Waar gaat het heen? Naar de hoofdstraat. Nou, ik zal wel zeggen wat je moet stellen. Dat u alles heen leert. Nou, stap in, Lisa. Is uh, dat al je bagage? Ja. Nou, vooruit dan maar, koetsier. Op Hopla. Oh, Lisa. Wat oh, schat. Eindelijk zijn we weer bij elkaar. En dat blijven we nu ons hele leven. Ach, is niet te sliezen, Lisa. André. Die mensen kijken. Ja. Oh, Laat ze rustig kijken. Mijn bruid is er gekomen. Oh, mijn bruid, Dat mogen alle mensen weten. Naar Jijver Goud. Een hoorspel naar een vertelling van Anton Chekhov, de Joan O'Connor. De rol van